Met het Visverwerker Foppen uit Harderwijk was al vaker beboet voor onhygiënische toestanden... voordat het twee jaar geleden zalm op de markt bracht met de salmonelle bacterie. Dat meldt omroep Gelderland. De omroep heeft met een beroep op de wet de openbaarheid van bestuur... de eerdere overtredingen achterhaald. De salmonelle zalm van Foppen kostte twee jaar geleden zeker vier mensen het leven. In een rapport concludeerde de onderzoeksraad voor veiligheid... dat de besmetting een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. IJsland heeft code rood gegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Baudabunga. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van grote hoeveelheden as. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. Vliegtuigen mogen daarom niet in de buurt van de vulkaan vliegen. Of de luchtvaart last krijgt van de uitbarsting hangt onder meer af van de kracht van een uitbarsting en de windrichting. De KLM houdt de situatie goed in de gaten, maar ziet nog geen aanleiding om de vliegroutes aan te passen. In Rotterdam is de verzetsstrijdster Ati Visser op 100-jarige leeftijd overleden. Ze was in de oorlog koerier voor het verzet. In 2011 bekende Visser in een brief aan de burgemeester van Leiden... dat ze vlak na de oorlog een Leidse ingenieur voor zijn huis had doodgeschoten. Ze dacht aan onrechte dat de man had gecollaboreerd met de Duitsers. Er was even discussie of Visser na haar bekentenis... haar verzetsherdenkingskruis moest inleveren, maar dat hoefde niet. Bondskanselier Merkel heeft in Kiev gepleit voor een wederzijds staakt het vuren... De enige oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne... is dat het regeringsleger en de pro-Russische rebellen de wapens neerleggen. Merkel zei dat na een ontmoeting met president Poroshenko. Ze zei ook dat de grenscontroles in het oosten snel moeten worden verbeterd. Zolang er wapens van Rusland naar Oekraïne gaan... is een einde van het conflict volgens haar ver weg. Het weer, wolken, zon en buien. De zwaarste gaan gepaard met hagel, regen en onweer. In het zuidwesten blijft het vrijwel droog. Morgen minder buien en opnieuw van tijd tot tijd zon...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 Ga ja, ja, mijn voeten zo maar ik voel oh me oh, sexy als ik dans. Gooi jij hey, je op, swingen je heupen hey, zo lekker hey, dat het te gaan danse, danse, ik steek ik mijn handen op. Ga mijn voeten zo ik voel me sexy als ik dans. te gaan ik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 Deep, if anybody finds out, I meant to drive home, but I took all it now. Not sober enough, we just sit on the couch, one thing led to another, and I just kiss on my mouth. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh.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 ZANG EN MUZIEK Sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de Te pegar, você vai ver. você jamais vai me esquecer. a gente, vai todo mundo Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Zeker, waar jij Highway, My Jeep began to rock I didn't know what to do So I stopped then got out And looked down I noticed I got a flat So I walked out